Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenaar, de Lucie Roodbol, Leonard Joost, de Bernhard Robben, Ben Lonen. De techniek is in handen van van Eikenaar. En we hebben twee gasten, zoals meestal, namelijk Paul Overmeer en Jan van Eyck. Met puntjes en ck. Uh... Precies. Waar staan die puntjes? Twee uh, nee. imposante gasten. Hè? Met uh, Paul Overmeer gaan we vooruitzien uh, naar de bijeenkomst. Uh, aanstaande woensdag van het Genootschap voor het Publieke Debat. Ja. Wintergast in, in, Jan van de in het Jan van Menzouw. Daar komen we uitvoerig over te spreken. Met Jan van Eyck gaan we over het heen praten. Is het al wereldkundig gemaakt dat jij de nieuwe voorzitter wordt? De log heeft de primeur. De log heeft de primeur. Zo hoort het. Mm, mooi ja, zo. zo hoort het. Dat vind mooi ik nou zo. ook, Jan. <laughs> maar eerst gaan we kijken naar wat er allemaal in het nieuws was. Uh, los van onze twee onderwerpen. Els. Nou, ik heb niet iets gevonden wat ik erg spannend vond... in, uh, in, in, in Goors Belang of weet ik waar. Maar... Hedenmorgen zat ik na het zwemmen een kopje koffie te drinken. En toen las ik de quote 500. En dat zal ik zo door te bladeren, dat was heel gezellig, in het zonnetje in mijn rug. En wat las ik daar, en net was die bij mij voorbij gekomen. Een heel stukje over meneer ganzenwinkel die altijd toch heel keurig zorgt dat ons vuil wordt opgehaald. En meneer Ganzenwinkel, die heeft nog niet heel erg lang geleden, begreep ik uit het stuk, zijn hele bedrijf verkocht. En er staan prachtige foto's in. Die heeft nu een enorm buiten aan de N22 of iets in die orde, of de N2, iets in die orde. En aan het meer een kast van een villa. Daar zag je zo boven van uitgenomen. Zoiets als wat Poetin een bouwen is en <coughs> zo. Ja. En daar stond bij, maar hij vond het misschien nog te klein... want nu heeft hij het zo nog overal verbouwd dat het net de Efteling is. Nou, dat vond ik toch wel prachtig. En ik kom buiten en ik zie weer zo'n auto van de winkel rijden. Ik denk, nou, die meneer die heeft uh, buitensporig veel verdiend aan het uh, vuil ophalen. Hè? Maar ik hoorde van iemand die de kap kapitalisten niet al te gunstig gezind is... dat hij wel heel veel heeft gedaan... ...om een goede vuilverwerking tot stand te brengen. Heel innovatief daarin is geweest, dus hij mag voor mij daar wel mooi wonen. Maar ik vond het zo grappig. Dan zie je die karverbeen rijden en dan kijk je hierin. Ja, weet je wat op die kar staat, leus, wat voor ik... slogan erop staat? Nee, weet ik even niet. Nou, daar staat op afval bestaat niet. Oh ja, dat is waar. Ja. Nou. Ja. Ja, nou, daarin is hij heel, heel, is heel goed geweest. Worden. En daarom heeft die, is hij ook... ...buitensporig gelijk geworden. Nou, Dat vond ik eigenlijk wel leuk om te vertellen. Mm -hmm. Maar je denkt dan niet aan de tarieven... ...die, die berekend zijn... ...en, en die nee. arme consumenten... Die, ...die misschien te veel betaalt. Nee, heeft. ik dacht... ...waar ik mijn eerste uh, opwelling... ...waar ik aan dag was... Aan, ...en die, dat is natuurlijk niet in, in zijn niets, ...maar aan die schoonmakers... Die aan het staken zijn voor iets meer ja. loon en meer respect. Ik denk, nou ja, die mannen die acht, Hoewel, mannen hoor je nooit dat ze heel erg uh, ontevreden zijn. Hè. Dat hoor je van mannen eigenlijk nooit. Maar de, dat was mijn eerste ja. ja. aandacht. En, en dat na het hoogtezon, hè? Nee, niet ik. Hoogtezon nooit. Zwemmen. zwemmen. Na het zwemmen. Ja, zwemmen. Daar ligt nou, de quote. Ik vond het wel helemaal leuk. Volgende keer ga ik weer verder lezen in de quote. Ja. Goed. Els, heb je nog meer of was het dat al? Nee, ik vond dit dan leuk. Dat, genoeg. dat was het al. Goed. Paul, heb jij nou, iets? Ik heb, ja, ik zal het Ja, ja. Naar je toe halen, ja. Uh, ik heb niet speciaal iets te melden... maar wel een ervaring in het Goerlussen. Ik ben de afgelopen tien jaar... redelijk actief in het Goerlussen. Nu is onze huishoudelijke hulp overleden. Twee weken geleden... ...en liep de stoets van belangstellenden van de Sint-Janskerk... met de hele middenschip links en rechts gevuld was... ...liep naar het kerkhof. Ik liep daar keurig gekleed tussen. En ik had een ervaring die niet tot mij doordrong... ...tot nu toe, maar nu weer wel. Was een dat ik niemand kende. Niemand? Nee, ik kende een aantal mensen van gezicht. Ik zou ze bijna niet kunnen noemen... Oh, misschien ook allemaal een goede kleren eh, aan. Dat zou heel goed kunnen zijn. Nou, Een andere algemene opmerking over Goerle. Het is altijd interessant hoe je in een suburb, want het is Goerle eigenlijk, toch nog een soort actief gemeenschapsleven kunt ontdekken. En dat ontdek ik met gevoel van dankbaarheid, moet ik zeggen, in het Goorles Belang. Ik vind de, de betekenis van het Goorles Belang voor Goerle enorm. Ja, ik vind het ook een leuke krant. Hij wordt alleen steeds dunner. Hij wordt dunner? Ja, minder advertenties. Ja, ik heb ja. trouwens nog wel een Crisis. Ja, Misschien dat je dan weer terug mag naar Els. Ja, Mel, wat er was het de, de de naboe? Nou ja, een echt nieuwtje. Ja, eigenlijk. Een naam is het geen nieuwtje, maar omdat jij het over de hoofd hebt. Want ik zei tegen Jan Lonen: wil jij daar niet een stukje over schrijven? In belang. zo kom ik erop. Hm. En als je het niet doet, dan doe ik het zelf. Wat heb ik namelijk gelezen in Vrij Nederland? Dat was een heel leuk stuk. Over uh, het feit dat iedere gemeente een prachtig dorpsplein uh, wil. Of een, in ieder geval een leuk hart. En dat dat heel vaak erg lelijk is. En dan hadden ze allemaal foto's bij. En ook van het straatmeubilair. Dat stond zo leuk erin beschreven. Ja, die gemeenten denken allemaal dat ze iets heel exclusiefs gaan kopen. Maar er zijn allerlei... <laughs> er zijn heel veel catalogussen die... Vol staan met al diezelfde straatmeubelen. Dus eigenlijk kies je iets wat overal al staat. Er waren allemaal foto's bij. En uh, een foto die mij gelijk trof. Dat was die van Winschoten. Want ik ken Winschoten vrij goed. En dat is inderdaad super lelijk. In Wanningsveen waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ook super lelijk. En ik keek al die andere dingen. En zag ik ook in het architectenmuseum in Rotterdam. Weer die ja. hele cyclus. En... Ook die catalogie die allemaal daar weer stonden. En toen dacht ik, nou wat hebben wij dan toch een prachtig centrum. Ik heb het altijd leuk gevonden, maar heel veel mensen met mij helemaal niet. Ik loop er altijd met plezier doorheen. En we hadden eigenlijk vandaag willen uitnodigen de nieuwe centrummanager. Maar die wil nog even inwerken. Maar ik denk, ja, wij moeten toch veel meer ons op de borst kloppen dat wij echt een centrum hebben wat wezenlijk anders is dan negen van de tien. En dan ga ik het natuurlijk niet hebben over een heel oud centrum heel van Beek of Oorschot of zo, maar van de nieuw. Zo, ja, wil dat ik nog die centrummanager een... niet gekomen is, ja. want Ja, wat, ja maar uh, ik zal het ja. dan... Stuur, had hij veel meer Stuur dat had er niet veel meer te doen, nee. <laughs> nee, maar dat is echt leuk, hoor, als je dat leest. En, ja. uh, en toen ging naar. Architectenmuseum en dan zag ik dat ook weer. Ja, maar je bent wel ontzettend positief over het ja, centrum. Ja, ja daar ben dan... ik altijd geweest, maar nu ben ik het nog nog veel meer, honderd keer meer, maar omdat kijk, ik het gezien heb. Maar kijk je dan uit het raam, drinkend een kopje koffie bij nee. de zaak Moses, zo naar buiten. Nee, ik Heb ik gisteren loop... gedaan en toen dacht ik mijn hemel, <lacht> wat een plein. Wat <lacht> een rotzooi dat je. Nee, ik loop dan de breukje, langs loop de winkels af. een blokje om, hè. Een blokje om langs de winkels. Ja, ga nee, maar, ze. Het, maar het plein is toch... Ja, maar ik heb het niet over het plein. Het ik heb het over weer. de Hovel. Oh. En het plein, dat wordt nu binnenkort helemaal ah, opgeknapt. Je hebt het over het winkelcentrum. Winkelcentrum en daarna hmm. komt het plein. Ah, ja. Echt, wij moeten ons op de borst kloppen dat wij zo'n leuk winkelcentrum. zijn. Maar ik wist niet dat het elders nog lelijker was. Kwinchig. Nou, dan moet jij maar eens uh, Dan ga jij maar eens naar Rotterdam. Hm. Ja, dat weet ik wel. Naar ja, het Al meer. Nederlands Architectenmuseum, ja, daar kan je het, het allemaal zien. Dat frequenteer ja. ik ook wel, ja. Oké. Okay. Goed, nou, met ja. deze nou, positieve noot. Ja. gaan we over naar ja, Jan was, van Eyck. Heb jij iets uit het nieuws opgepikt? Uh, ja, was je Zegeningen tellen. Ik ben het helemaal met Els eens. Wij, pakten, wij zaten te wachten op Gods Belang als twee hondjes voor de brievenbus woensdagavond. En als Irene Wust daar niet in staat, zegt Marleen, mijn vrouw. <laughs> Want zij mist nogal eens een keer uh, een beetje uh, hommage aan Irene. En wat staat daar? Ja. Wat pronkt daar op wow. de voorpagina? Dus dat vond ik heel uh, positief nieuws. Het waarderen dat iemand voor de derde keer wereldkampioen wordt. Ja. Want je herinnert je ongetwijfeld in 2006... dat we Irene hebben ingehaald met een Olympische medaille. Ja! En... en ja, dat mag eigenlijk niet verslappen. Bij, uh, je wordt potverdorie niet zo. Zoals het gemeentebestuur feliciteert. Dat was een hele mooie, fraaie foto. Dat was de potentie van, uh, ja, van de gemeente. Dus ik probeerde mijn vrouw een beetje in de boom te krijgen. Ik zeg, iedereen wust, ik kan ze niet vinden. Toen gooi ik ja. het op de schoot. Maar de foto spat van de voorkant af. Dat vond ik heel positief. Dat kon je niet missen. Nee. Zeg Jan, maar, maar, maar jij bent dus gevoelig voor fracties van seconden. Ja, ja. ja achter de comma. Ja, ja, ja. Ja. Dat is heel knap. Wij hebben er niet veel van gezien, want we waren een weekendje weg. Maar we hebben de standen wel bijgehouden. En, uh, ik vond het een, weer een buitengewone prestatie. Ja, dat... En ik zal nooit, nooit vergeten haar overwinning in Vancouver. Uh, twee jaar geleden, denk ik, ondertussen die zwarte streep die je zo, waar ze van vanaf hè, Zo hard ging het. En dat zal ik nooit vergeten, dat beeld. Dus uh, ja, dat deed me deugd. Goed Jan, dat mooi dat je het vermeld hebt. Uh, eens kijken, ik wilde memoreren dat... Uh, Barry van Oostade is overleden, afgelopen zaterdag uh, begraven. Ja. We, hebben dacht ik al, een ik portret. We hebben een portret. Ik uh, kijk altijd eventjes na, maar meestal weet ik het wel zo'n beetje uit mijn hoofd of het uh, een portret was. En Barry inderdaad was een portret, geschreven door uh, Norbert de Vries. Uh, dat wilde ik eventjes voordragen. Ik denk dat er wel tijd voor is. Want zoveel hebben jullie ook niet. We hebben niet, heel veel te vertellen. Of, maar. maar voor Berry. Voor Berry. Ah, ja. voor voor voor ja. ja. Nou, even in de, goed. In Cultureel bezige bij, dat was de ondertitel van het portret. Berry van Oostade, geboren 1940. Berry, zoon van Jan van Oostade en Lisa Bogaas, werd geboren op 17 augustus 1940 in Goolen op de Koude Pad. Zoals een echte golenaar zegt bij zijn grootouders Bart en Tonia van Osta de Huismans. Hij groeide op ten huize en onder de hoede van zijn grootouders... omdat zijn ouders vaak op tournee waren. Hij ging naar de Thomasschool en daarna naar de Canisiusmulo... aan de Weg in Tilburg. Kop, niet de bühne, maar de wijn. Al op zeer jonge leeftijd raakte Berry betrokken... bij het cabaretgezelschap van zijn vader... Na de bevrijding, Barry was toen vier jaar, speelde hij zijn eerste rol in de zaal van Harry Smits. In een trapautootje gezeten en in een authentiek Engels militair uniform gekleed sprak hij zijn tekst No civilians in the car. Geen burgers in de auto. Een in die tijd gevleugeld woord. Later viel hij bij gelegenheid wel eens voor iemand in. Zo kon het gebeuren dat hij op woensdagmiddag snel een liedje moest instuderen... met de pianist Jan Hombergen en s'avonds optrad... omdat de zangeres, tante Henny, de vrouw van Pierre van Oostade, ziek was geworden. Toen hij zeven was, speelde hij mee in een kersthoorspel in de KRO-studio in Hilversum. Vanaf zijn twaalfde reisde hij in de schoolvakanties met het gezelschap mee om voor het licht, geluid en toneeldoek te zorgen. Alhoewel helemaal opgegroeid in de wereld van het theater... met veel muziek en mooie teksten... zag Berry een heel andere toekomst voor zichzelf weggelegd. Hij wilde zeekapitein worden. Maar helaas, hij was brildragend... en zou daardoor nooit goedgekeurd worden voor dit beroep. In plaats van een nautische opleiding... besloot hij een horecaopleiding te gaan volgen. Hij startte die bij Hotel Riche op de Heuvel... destijds het Hotel van Tilburg... Daarna ging hij naar het chique Amstelhotel in Amsterdam, waar gekroonde hoofden en velelei beroemdheden vaste gasten waren. Ondertussen bekwaamde hij zich ook in de oenologie, de wijnkunde. Toen kwam de zee toch nog in zicht. Hij voer een jaar de wereld rond als steward op een passagiersschip. Terug aan de wal werkte hij nog even in de horeca, maar zijn hart ging specifiek uit naar de wijnen. Hij las er veel over en reisde zo'n zes keer per jaar naar Frankrijk om deel te nemen aan bijzondere wijnproeverijen. Van kenner werd hij een expert, wat onder, andere, wat onder meer blijkt uit de eretekenen van zo'n 25 wijngenootschappen die hem werden toegekend. Het huis De Bijenkorf zocht zo'n expert en zo kwam hij in 1969 te werken in de juist geopende Bijenkorf in Eindhoven. Hij zou er met veel succes de wijnafdeling leiden. Later werkte hij als projectleider bij een franchise-organisatie voor kaas- en wijnwinkels en organiseerde hij voor die keten een, heel, een hele traject. Vanaf de inrichting van de winkel tot de opleiding van de mensen, ja tot de feestelijke opening, door een bekende artiest toe. Zijn grote organisatietalent werd ook door anderen opgemerkt en zo werd hij uitgenodigd om deel te nemen in een advies, bedrijfsadviesbureau. Kopje, huisman. Toen Berry 30 jaar was, trouwde hij met Annelies de Jong. In 1981 en 1982 werden respectievelijk zoon Adriaan en dochter Bart geboren. Berry, intussen 40 jaar geworden, besloot zijn aandelen in het adviesbureau te verkopen en de eerste jaren thuis voor de kinderen te zorgen. Berry werd dus huisman. En niet voor slechts een paar jaar, maar na zou blijken voor een lange tijd. Dat niet alleen tot genoegen van de gezinsleden, maar van de gehele Golische gemeenschap. Want vanaf de jaren tachtig heeft Berry zich op met name het culturele terrein in Golen zeer verdienstelijk gemaakt. Hij heeft als organisator, als planner al, en als actieve uitvoerende kracht, die veelal achter de schermen van alles regelde, in hoge mate bijgedragen aan de bloei van het culturele leven in ons dorp. Die werkzaamheden lieten zich goed combineren met zijn huishoudelijke taken. Kop, de vier heerdgangen. Van 1982 tot 1988 was hij secretaris van de heemkundige kring De Vier Heerdgangen. De liefde voor de eigen lokale geschiedenis en cultuur was in de familie altijd al belangrijk geweest. Vader Jan van Oostade was betrokken geweest bij de oprichting van de heemkundige kring. Maar de tijd leek binnen die kring stil te staan. Berry zag in dat ook het heem een bedrijf is dat zich moet aanpassen aan de tijd. Al zijn kennis en ideeën richtte hij op de modernisering van de kring en het bevorderen van nieuw elan. Hij vernieuwde het huishoudelijk reglement en stelde een vijfjarenplan op dat ook daadwerkelijk gerealiseerd werd. Hij zocht sponsors voor het periodiek van het heem en maakte van het A4'tje, dat rond de schutsboom toen was, een echt tijdschrift. Berry en Annelies redigeerden, typten en plakten vier keer per jaar het tijdschrift in elkaar. Kop, Commissie voor Kunst en Cultuur. Zijn voornaamste inzet op cultureel vlak vloeide voort uit zijn langjarige lidmaatschap van de gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur, waarvan Berry een van de steunpilaren was. Het bijzondere van deze commissie was en is dat zij naast het geven van advies ook allerlei initiatieven neemt en projecten uitvoert. Op het uitvoerend vlak was de bijdrage van Berry veelal van cruciaal belang. Hij stelde draaiboeken op, hij organiseerde en regelde, hij leidde alles in goede banen. Bijna 16 jaar lang, van 1985 tot 2001, was hij nauw betrokken bij de diverse werkzaamheden van de commissie. Nog steeds verricht hij diensten voor de commissie, in het bijzonder waar het gaat om het inrichten en uitlichten van de tentoonstellingen in het gemeentehuis. Voorts is hij vanaf 1986 tot heden, en we schrijven dan in het jaar 2002. Lid van de gemeentelijke monumentencommissie en was hij van 1988 tot 1994 inspecteur cultuurbescherming van het ministerie van WWC. Laatste kop: Culturele voorwaarden. Berry van Oostade heeft met zijn grote organisatorisch talent en zijn tomeloze inzet veel culturele initiatieven tot een succes helpen maken. Ook als bestuurslid was hij actief... en heeft hij zorg gedragen voor culturele randvoorwaarden. Vanzelfsprekend is hij nauw betrokken bij Gole 200... zoals hij dat eerder was bij de stichting Gole krasnagorsk of nog eerder bij het hoofdbestuur... van het in Maastricht gevestigde Nederlandse Genootschap van Wijnvrienden. Het is een lange lijst van bezigheden. Op het sportieve vlak 15 jaar hockey-scheidsrechter... het oenologische vele wijncursussen gaf hij... en diverse cursusboeken stelde hij samen... Het bestuurlijke Stichting Educatieve Projecten, STEP en de Stichting Internationale Culturele Betrekkingen, die zich met name richten op het organiseren van muzikale evenementen en tenslotte het cultureel uitvoerende vlak. Mooi is dat de volgende generatie van Oostade ook alweer culturele voorwaarden schept. Zo'n Adriaan heeft al als student HTS een eigen bedrijf in licht- en geluidstechniek voor theaterproducties. Geschreven door Norbert de Vries. Ja, dus uh, Berry uh, was een portret waard. En inderdaad, zij heeft uh, nogal zijn verdiensten op het culturele vlak. Ja, En hiermee is zij ook herdacht. Ja, en waardoor... hiermee is zij herdacht en gaan wij naar onze onderwerpen. Eerst muziekje, of meteen het eerste nee, dat onderwerp. Het eerste doen. onderwerp. Ja. En dat zou kunnen zijn. Uh, uh, dat weet ik niet. Morgen eerlijk kiezen. Aanstaande woensdag. Aan de woensdag, prima. Je weet dat wij eh, de afgelopen jaren... en wij, daar bedoel ik Thijs, Kemmeren en Kasper, Vroom en ik... <coughs> eh, de wintergasformule hebben eh, naar voren gebracht... en eh, dit is de laatste keer dat we dat doen. Omdat we, eh, er is een kleine vergissing in het spel. Als je op de televisie een wintergasformule hebt... dan vraag je iemand die dan vervolgens piekert... wat hij allemaal zal laten zien waarbij de interviewer zegt, waarom wil je ons dat laten zien? Ja. Terwijl wij nu goede sprekers vragen... en dan denken, in hoever kunnen wij die persoon belasten... met het zoeken van audiovisueel materiaal? Om toch die wintergasformule enigszins uh, overeind te houden... zoekt dan de gastheer... Uh, die zoekt dan materiaal en legt dat dan voor. Dat is één ander punt. is. Dus als je naar een televisiebeeld kijkt, met zo'n redactie daarachter die dat allemaal goed in elkaar zet, dan kijken alle mensen naar iemand op dat scherm. Een meneer of een mevrouw, denk aan Connie Palme, en Robert Dijkgraaf, eh, te gast, een paar jaar geleden. Prachtig, hè? uitstekend. Eh, dat krijg je niet in een zaal waarin... De aanwezigen denken, wat een spreker en wat zit die interviewer eigenlijk in de weg. Uh -huh. Dus ik heb een paar signalen gehad van mensen die dat volgen Van Paul, laat die man nou eens goed voor de dag komen. Nou heb ik toevallig nou een spreker, weer een goede spreker, Charles G., die uit zichzelf staat. Ik wil niet op een bühne, op een uh -huh. verhoging. Ik wil gewoon tussen het publiek staan. Dat is namelijk een leraar. Het is nog een ouderwetse leraar. Dus wij hebben gezegd, we laten wel wat dingen zien op het scherm. Bijvoorbeeld Cornelis Verhoeven, waar hij heel erg mee bevriend is geweest. Uh -huh. We zien even Cornelis Verhoeven aan het woord, zodat je een beeld vormt bij de vraag die ik aan Charles voorleg. Vertel wat over Cornelis Verhoeven, tiertje. Maar Charles, die staat dus, een vriend van mij Charles Vergeer... Die staat dus te midden van het publiek. En dus ik ben... jullie maken in, in de zaal Wij We maken het anders. We maken het anders. Stel, maakt een andere opstelling. Ja, ja, nou heeft die man veel geschreven. Ik laat het op een dubbelzijdig a 4 zien. Over welke onderwerpen hij zoal schrijft. Vanmiddag haalde ik een doosje van 15 exemplaren van één van de boeken. De Fluistertuin. Want daar zal hij voor de pauze over praten. Dat gaat namelijk over zijn gedachten. Uh, laat ik een zin voorlezen op bladzijde 13. Terwijl de filosofie haar helderheid vaak koopt of bekoopt door algemeen geldende wijsheden, blijft de werkelijkheid verwarrend en verrassend anders dan we bedacht kunnen krijgen. Op de volgende bladzijde staat een zinnetje. De literatuur geeft ons veel vaker en met veel scherper oog voor details, de bijkomstigheden in wijscherige zin, maar zo beslissend in werkelijkheid. Dus ik heb met Charles zitten overleggen... wat zou nou interessant zijn om als thema neer te zetten. Want na de pauze hebben we een paar onderwerpen. Dan is het uh, allemaal zo van... nou, dat was goed voor de pauze. Na de pauze doen we wat ontspannen, drie dingen. Dat vertel ik direct. Maar voor de pauze gaat hij het hebben over... wat heeft literatuur en dan grote literatuur... Mm -hmm. hè? en wat heeft dat voor een eigen inbreng... in ons filosofisch denken over de werkelijkheid. Hij is een ontoloog. Hè. Charles is vooral geïnteresseerd in, in werkelijkheid, in het zijn, in duurzaamheid. Hij zal dat uitleggen. Metafysicus. Uh, nee, dat is hij eigenlijk niet. Nee. Hij heeft het heel veel over de dingen. Hij zal dat uh, allemaal uitleggen, maar dat doet hij op een manier, want hij is een geboren docent bij Fontes in Eindhoven, en ik heb al in het Goorles Belang geschreven dat hij part-time werkt... want hij schrijft per jaar drie boeken en schrijft heel veel uh, artikelen. En Charles had het hebben over filosofie en literatuur. En ik hoop ook met name dat mensen uit de literaire kring hij uh, echt komen... want ze krijgen hier werkelijk uh, het neusje van de zalm in Nederland. Want ik heb vorige keer uitgenodigd Jos de Mul twee jaar geleden, 120 mensen... René Boomkens, 60, viel me tegen. En nou Charles Vergeer Dat zijn allemaal filosofen die behalve filosoof... ...ook heel goed thuis zijn. Jos de Mul in esthetica. René Boomkens in cultuursociologie. En hij in uh, literatuur. Dus uh -huh. een ongelooflijk belezen man... Uh -huh. ...die daar niet mee epateert. Hè. Dus hij het blijft een eenvoudig sprekende man. Dus de fluistertuin, zo heet dat boek... ...waarin hij aangeeft... Uh, ...wat literatuur brengt voor het filosofisch denken. En dat doet hij niet didactisch, want hij schrijft heel essayistisch. Als je dit boek ja. leest, dan denk je... ...ja, oh, dat is soepel geschreven. Het Franse Testament, ik weet niet of je dat boek kent. Ja, van... Uh... Van André MacKinn. Ja. Oh ja, ja, ja. ja. Ik heb het, ja. ja. Uh, snap je? Mm -hmm. uh, hij wil het heel graag over Antigone hebben, over Primo Levi. Daar gaat hij dus drie kwartier over praten... Over Primo Levi of over die drie... En die over, deze drie over deze ja, ja. drie onderwerpen. Ja. En uh, ja, na de pauze, dan komt Cornelis Verhoeven even aan de orde. Maar mensen kunnen ook reageren, hè, want ik heb echt... Uh, ja, want hij loopt er tussendoor. Nou hij, hij is bewegelijk uh, aan het praten, zeg maar. Of ja. tussendoor, dat hangt hij van de opstelling af. Uh, ja. Maar hij is niet wars van... Uh, ...hand opsteken en even iets zeggen. Nou ja, ja, interactief. En ik denk dat dat vooral na de pauze zal zijn. Het tweede onderwerp is... ...hij, is, hij kreeg van de hogeschool uh, de opdracht om een minor filosofie uh, op te zetten. Ik weet niet of je weet dat hbo-studenten die moeten iets doen... In de, ...dat niet bij hun vakgebied behoort. En die minor loopt als een trein... ...die loopt werkelijk van allerlei studierichtingen ...komen ze naar Charles en uh, Wist, uh, Nick ...en een paar van die enthousiaste filosofen. Ook al zijn ze al enigszins 50, 60... ...ze, ze kunnen ongelooflijk goed doseren. Dus hij legt ons uit waarom die minor klikt bij jonge mensen. Bovendien heeft hij, omdat hij hbo-docent filosofie is... ...ook een paar boeken geschreven over uh, zin. Zin, ervaring... En over jeugdzorg en zorg in het algemeen. Dus dat is weer een heel andere thematiek. Mm -hmm. Daar laat ik hem ook even iets over vertellen. Maar hij is er eh, enigszins eh, bezeten van, let wel, een volstrekt nieuwe kijk op de apostel Paulus. Mm. Mm -hmm. En dat is het slot. Oh, dat is een derde onderwerp. Dat is een derde <laughs> onderwerp. En dat boek is nog niet uit, maar daar zal hij bevlogen over praten. Want hij is namelijk, ballen filosoof, ook filoloog. Dat we zeggen, hij kan dat Hebreeuws en al die Griekse woordjes, Grieks ja. eh, daar kan hij allemaal ja. mee interpreteren. En eh, wat doet hij om zich te ontspannen naast al dat denk- en schrijfwerk? Hij speelt klaversymbel. Dus ik laat een heel mooi stukje muziek op het eind horen. Waarbij hij iets mag zeggen, voor zover de tijd is, waarom hij zo bevlogen is mm -hmm. van 18e eeuwse Ja. Dat is eigenlijk de opzet van de avond. Ja. Nou, dat belooft een uh, boeiende avond te worden. Ik ken Charles Vergeer ook wel. Het is uh, een beetje een entertainer. Uh, als je zegt bevlogen docenten, zeg je niets te veel. Uh, dat, uh, dat kan niet zeer goed. Een, een, een groep mensen boeien, uh, aan zijn lippen doen kluisteren, zoals ja, dat heet. Ja. Hangen. Hangen, <laughs> hangen. Uh, dus ja, daar moeten we op afkomen. Ja. Ja. Um, dus, dus ja, nog eventjes die, die formule. Ja. Hij, hij loopt dus uh, um, en, en hij wil onderbroken worden. Je nee, kunt meteen nee, vragen stellen. Nee, nee, ik denk dat hij zo ernstig nee. in elkaar zit eh, dat hij gewoon zijn verhaal heel. Want ja, hij, ja. Heeft een, hij zei net nog door de telefoon: Paul, maak je niet ongerust. Nou, ik maak me helemaal niet ongerust, maar ik stuur hem af en toe mijn notities ja. en dat noem ik warming up van Paul nummer 1 warming up van Paul nummer 2 oh hij dacht dat jij je ongerust te dus maken was 23 toen dacht hij nee maar begrijp je dus hij, hij, hij denkt mm. maar ik kan alleen maar goed gast hier zijn vind ik zelf ja. eh, als ik al zijn boeken gelezen heb en als ik bijna niks zeg kun je je iets meer voorstellen omdat je dan helemaal in die sfeer zit waarin Charles optreedt en ik ja, kan ja. natuurlijk af en toe ja. een opmerking maken want dat wil ik dus dat wil ik doen. Maar dat hij een soort wandelende entertainer is. dat moet je eigenlijk niet voorstellen. Zoals uh, Johannes, uh, de Doper, zeg jij. hij moet groter worden, ik moet kleiner. Uh, de, uh, de interviewrol voor mij is, uh, is bijna nul. Ja, ja. Toen heb ik mij voorgenomen. Heb je je voorgenomen? Maar hij wil zo graag. <laughs> toen ik hem... Moet nog maar zien of dat lukte. Ja, nee, maar het ja. grappige is. Toen ik hem vroeg, vond hij dat geweldig, die formule. Omdat ja. hij dacht, wij zitten samen. Ja, omdat ja. wij vaak, vaker samen zo zitten. Maar dat wil ik eigenlijk niet. niet, nee. niet want ik wil hem helemaal. Ja. Want ik wil die... Ik weet niet of je de vorige keer geweest bij, bij uh, Wim Klink. Uh, Cut of kenker, hoe is dat? Die nee, Casper niet. Vroom dus heeft geïntroduceerd. Jawel, daar was ik ook bij jou. Ja. En toen viel die laptop uit, ja. omdat uh, de draad niet in de stekkerdoos zat. Och die En toen al. kwam Wim Klinkert, zo heet hij. Die, die kwam toen naar voren bij het publiek en ineens was die avond een succes. Ja. Kun je je voorstellen dat het van... Je kunt beter soms die techniek er te maar, maar gewoon uitgooien. Deed. Omdat de techniek die je ja. doet. Je kunt beter vaak die techniek maar wegdoen. Weg ja. En, en uh, de mensen zoals die is daar, daar laten spreken. Eh, wij ja. zijn eh, langzamerhand aan het ontdekken dat powerpoint en al dat gedoe... Ja. dat dat een goede docent in de weg kan zetten. Ja ja, ja, ja. Maar van de andere kant, als het werkelijk de moeite waard is om daar even naar te kijken... want het boek begint met... Eh, een kleine tekst over de metafoor en dan heeft hij als voorbeeld Il Postino, die film. En ik heb een prachtig fragment van twaalf minuten, dat is dus lang. Mm -hmm. Maar een prachtig fragment uit Il Postino waarin het gaat tussen Naruda en die postbode over de metafoor. Nou, dat vind ik visueel... Heb je oh een Heb ik wel gezien. Ja, dat was zo mooi. Ja, was dat was mooi. Ja, dat, dat heb ik wel gezien. En dat ik denk dat mensen daar echt van kunnen genieten. Nou. Ja. Ik heb vandaag nog een artikel gelezen van Charles Vergeer. Ja, ik ook. In uh, filosofie. Ik ook. Over de dood. Ja. ja. ja. ja. Uh, daar gaat hij het niet over hebben. Uh, ik heb hem vandaag toevallig nog geschreven dat het nogal eens over de dood gaat hè, ja. in zijn boeken: over eindigheid, tijdelijkheid. Mm -hmm. Ja, daar staat ook een recensie van Samuel IJsseling. Ja, op. ja, ja. Over wandelen van de werken. Ja. Maar goed. Het is... En hij zelf schrijft ook veel recensies. Heel veel. Informatie. Heel veel, ja. Ja, ja. Dus in ieder geval, ik zie het aan jouw gezicht, Ben. Ja. Dat wordt genieten. Jawel. En ah, jij euh... komt ook, Els? Ja, jij komt ook. Maar hij is een soort... Ik heb dienst, hoe het is, hè? Ja. ja. Ah, dienst. Ja. En plicht. Je... En dan kan plicht af toe. Is over hier een strikgenoot? Uh, Charles Verhoeven komt uit Amsterdam. Ook komt uit Amsterdam. Ja, maar hij woont De grote al... stad. Ja, ja. Nee, het is echt een Amsterdammer. Toen Cornelis Verhoeven daar ook leraar werd in de mm -hmm. tijd. Uh, daar is hij en Cornelis is zeker is wel bij, bij Cornelis. Wetten, ja. Of Verhoeven leidt ons. Hè? Kees Verhoeven. Ja, ja. ja uh, Kees Verhoeven heb ik zelf ook grote bewondering voor. Mm. Maar hij is nou even oud. Hè? Hij is er even uit. Hè? Ja. En dat is op zich jammer, want als je hem leest, dan denk je, wat een... Wat zit er toch veel peper en zout in die teksten. Hij heeft een ironische stijl van praten. Ook luchtig. Ja. Soms wat ongrijpbaar. Ja. Is, is Cornelis Verhoeven uit, zeg je dat? Ja. Ja, je hoort er niet veel. No, ja, nee, no, nee no, ja. want die serie Verzameld Werken, dat is gestopt hè, bij de hmm. uitgeverij. Oh. Maar dat komt wel misschien een keer naar voren. Maar je moet, dat weet je zelf even goed als ik, of misschien nog wel beter. Filosofie moet je, dan moet je geduldig zijn als lezer, hè. Ja. He, dan, ja. Moet, dan moet je zeker. Dan, dan moet je niet een journalistieke houding aannemen. Dan moet je gewoon een tekst. Een uh, uit- en in-achting. Dat is dan zo betrekkelijk. Hè? Want, want veel vooruitgang zit er niet in de filosofie. Het nee. zijn toch altijd <laughs> dezelfde vragen. Nee, maar het aardige is van Charles Vergeer. En dat zie je ook bij die twee anderen die we hebben uitgenodigd. Die willen graag ook bij een breder publiek. iets van de filosofische ja, ja. attitude ja. wakker maken. En dat is op zich uh, interessant. Ja. Nou, dan zullen wij. Ik denk, ik zo te horen, woensdag genieten. Doen we nu eerst een muziekje Goed. voordat we naar de voorzitter van het Heem gaan? Nou, ik keek uh, van de week, weet niet welke dag, naar de Wereld Draait Door, ik kijk meestal trouwens wel naar. En ik vond, uh, dat was net toen het slechte nieuws over Friso, Prins Frizo bekend was ja. geworden. En. Ik dacht, ja, ze zullen er wel wat over doen, maar wat? Want dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Je kunt weer niet beginnen met heel die sale. Van de... Toen had, hadden zij een formule waarin ze een aantal singer-songwriters... jonge mensen met gitaar, dus verder geen poeha eromheen... Uh, liedjes lieten zingen. Liedjes, dat zeg ik heel onherbiedig. Songs of liederen zongen van uh, hoop, van liefde en hoop. Dat vond ik erg mooi. En de laatste die zong was uh, onze... He, he, kan <laughs> wat stond dat ik nou niet op de naam kreeg? Kijk eens kom. eventjes naar nou dat... Uh, ja, Claudia de Breit. Claudia de Breit. Dat was de laatste die zong en dat liedje wat zij zong heb ik meegenomen.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 Maria de uit de Wereld draaidoor Door opgepikt. Een programma waar op een andere manier werd teruggekeken... op, op het vreselijke nieuws met ja. Prins Frizo. Ja. Ja. Uh, ja, wij gaan uh, met ons tweede onderwerp uh, starten. Jan van Eyck, nieuwe voorzitter van de heemkundige kring... de Vier Heerdgangen. Uh, hoeveel heemkundige kringen heb je inmiddels al, Jan? Ik zal niet zeggen dat ik ze versleten heb... maar ik ben lid van drie heemkundige kringen, ja. Ik zie heemkunde als een... Uh... Ja, als een uh, regionale schietbeoefening En uh, dat moet je dus in een regionaal verband doen. Misschien is Van Goorl is niet zoveel anders als die van uh, Hilver en Beek. Of van, uh, dat je zegt, maar zo heel bescheiden, ik ben lid van... Ben je daar niet voorzitter van, van we die andere heem kunnen gekringen? Nee, nee, nee, nee, nee. zover ver heb ik het nog niet geschopt. <lacht> hey, ik heb in het bestuur gezeten van... Uh, ik kom uit Alphen, ik ben geboren in Alphen en uh, Rielen. Mijn vader is Rielsen, mijn moeder in Alphen. Dus ik spreek drie dialect ook vrij vloeiend aan die kant van de Lei dan en ik ben uh, ik heb mijn vader opgevolgd in, uh, in het bestuur van de in Alphen. Ik denk in 1992 of zo. Mm -hmm. Dat heb ik één periode gedaan, maar dat valt niet mee om bestuurslid te zijn van een vereniging en zeker ook een lokale vereniging uh, in, uh, in een ander dorp als waar je woont. Dus dat is me niet echt goed bevallen. Oh, je ja. kunt daar best actief zijn. Je kunt daar uh, yeah. ik schrijf daar veel artikelen voor. Ik heb zonder te zonder proffen uh, of de stoeven heb ik daar in, in het heemkundeblad in Alphen denk ik een kwart van het blad vol geschreven. Nou ja. Ik weet veel van de geschiedenis van Alvene. Heel veel mensen denken dat ik een rillenaar ben. Ook Maria van der Muizenberg bijvoorbeeld, die dacht altijd dat ik een rillenaar ben, omdat ik uh, misschien het meeste over Riel geschreven heb, wat er ooit geschreven is over Riel. Maar ik ben dus een Alphenaar van alfenaar. geboorte, daar lid van de heemkunde nog steeds heel actief. En uh, ook lid van de dialectgroep uh, Prottege Alphs die bestaat slechts uit drie leden hoor, maar geselecte groep. praten er nog maar drie. Dan bestaat, er praten nog wel veel mensen oh, ja. al, als, maar drie echt. Maar ik ben zoals velen wel weten geworden, uh, ongeveer 27 uh, jaar geleden, zo, ik woonde hier denk ik een jaar of drie. In contact gekomen met dokter Roe heel veel van een week, die een collectie had die men exposabel wilde maken. Hij had nog niet echt echte ten, tentoonstellersruimte behalve zijn eigen. Uh, zijn eigen uh, het looierijtje was het eigenlijk, hè? Schorsmolen. En die heb ik eh, opgezet en ingericht. Eigenlijk zou ook een beetje naar, naar eigen inzichten in mogen richten. De collectie de dorpsdokter. En daar ja. ben ik conservator. Ja. Dus ik heb hier de heemkundekring ook gezegd, er kan van alles gebeuren. hoor. Maar ik blijf daar wel heel actief als conservator. Nou ja. Ik blijf in alf en ook nodig nodige schrijven. Maar ik ben, om het correct te zeggen, de beoogd voorzitter van de heemkundekring. Oh, je moet nog gekozen worden. Nou, je wordt daar niet gekozen, maar je wordt daar zo ongeveer benoemd. Het is een stichting. ...waarbij het bestuur zijn eigen voorzitter kiest... ...maar in het land daar blinde is één nog koning, weet je wel. Ja. <laughs> dus dat is een makkie. Nou ja... Al ben ik het nog niet, durf ik dat rustig mm. te zeggen. Want ze zullen wel heel blij met jou zijn. Ze, ze zijn, denk ik... Ter, ik denk er wel terecht, omdat ik... Ik heb een heel groot heemhart, al zeg ik het zelf. Ja. Ja, ja. ja. Ik heb een heel groot heemhart, dus ik doe het heel graag. Ik... Uh, ik heb ook wel een paar karaktertrekken waar een, voor de, waar een voorzitter voor, uh, plezier van kan hebben. Mm. Ik, ik kan redelijk makkelijk dingen aan elkaar praten en uh, presenteren. En dat is natuurlijk ook wel handig als voorzitter. Verder hebben ik een heel actieve club in Goorlen. Dus ik maak me daar ook weinig zorgen over de secties die daartoe behoren. Zoals uh, de sectie onderhoud of zo'n heemschuur. Want uh, wordt er wordt natuurlijk toch ook wat ja, geverfd, werk, en, geverfd en getimmerd en zo. En, ja. Dat verwachten we in een half ja, van mij. En maar die, die ik... is het meest actief ook wel. Hè? Die doen mensen. Die doet mensen. Zo'n is overigens niet veel anders dan, uh, dan uh, uh, een vrouwengilde. Of een uh, uh, daar, ja, de, de Oudere Bond heeft er natuurlijk nog veel meer in zich gegeven, Maar heeft veel meer passief verleden dan actief verleden. Ook niet verkeerd ja. hoor. Ook niet verkeerd. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die op bepaalde terreinen heel actief zijn. Dat zijn die jongens die bij ons schilderen en onderhoud doen. Mm -hmm. Ja. Maar dat is ook de schrijfgroep de die tuin, zorgt. Ja. De Wat doet de schrijfgroep dan? En de schrijfgroep zorgt in ieder geval dat er drie uh, flinke schetsbomen per jaar gepubliceerd worden. Die heeft, daar heb ik zelf ook al in gezeten. Die heeft natuurlijk in de jaren, uh, ik denk zo'n beetje 1995 tot 2005, stevige jaarboeken geproduceerd. Heeft ook een belangrijke rol gehad in, uh, in gewone 200. Ja, en, en zo, zo zit er er, denk ik. Soms was eens jammer, denk ik, van de godse genen. Ze zijn nu aan het vergaderen in de wissel, maar daar ben ik ook lid van, want <laughs> Alweer zegt mijn vrouw dan, ik zeg ja, maar je moet er toch een beetje bijhouden, hè? Als je goolse genen hebt. Vertel even wat goolse genen ja, is. Goolse genen is de genealogieclub van golen. Eigenlijk zou ik die het liefst als sexy zien van zijn heen. Ja, kunnen kringen. dan ja, ja. willen zij dat niet. En dan zou ik ook de sectie bijvoorbeeld, ja. uh, Platterij Gools ja. zien, hè? Dus ja. de, de club van onze goolenzenes. Van, uh, van, van Chef Hogendorren. Van, van Chef Hogendorren, die, die overigens nog niet onder onze vleugels uit is, dus ik denk dat ik die wel binnen de mand kan houden als sectie. Maar Jan IJzermans met zijn mogolstig het binnen de mand houden zal een stuk moeilijker zijn. Maar het is ook niet erg hoor, dat er dat een eigen vereniging is geworden. Maar eigenlijk had het goed gekund onder de vleugels van. Ja, ik dacht dat ze dat wel helder gewild als dat had als dat hebben ze eerlijk gezegd. Als ik het goed begrepen heb... Ik zou het niet over praten, maar... Nee, nee als ik het goed dan. begrepen heb, hebben ze ook gewild. Nee, nee, ja. nee, maar dat zijn geen vloeken hoor. Die, ah, nee. En ik denk met name ook, heb ik altijd begrepen, dat mijn voorganger Bernard daar moeite mee had. En ja. Ik zou dat niet hebben. Bernard, je noemt hem, hij is ongeveer twaalf, een half jaar voorzitter geweest. Uh, en uh, ja, hij heeft de laatste jaren naastig gezocht naar een opvolger. Hoe komt het dat hij jou niet eerder gevonden heeft? Je nou, bent ik, toch niet een figuur die je zomaar over het hoofd ziet? He? Nee, hij was maar wel eens tegen het lijf geroepen, maar hij uh, was ook wel eens een keer bij een vrouw tegengekomen. En die had hem met de <lacht> vinger in de neus gepriemd zo ongeveer en gezegd, <lacht> je gaat toch niet ons Jan vragen? dat heb ik ook wel kwaad genomen, want ik zeg van, je moet elkaar niet zo in de weg zitten. Dus het heeft wat tijd nodig gehad voor deze jongen, ja, ik oh, oh. zeggen. Oh. Maar sommige dingen moeten wel kunnen, niet ja, ja, ja. Och, je gooit het hier allemaal maar gewoon voor de microfoon. Ja, ja, ja. We spreken het open en bloot. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En heb ik ben nu be ook voorzitter, dus ja. ik wil zeggen dat de, de bedoeling is dat ik... Ik heb dat met Bernard besproken, ik heb dat met het bestuur besproken, dus... De, de, wie zit er nog meer in het bestuur? In het bestuur zitten nog Marcel van der Wegen als een soort vicevoorzitter. Ja. Dat kennen we niet echt. Uh, Hans van Gorp, de conservator van het museum. En uh, wie uh, vergeet ik dan nog? Oh. Uh, Jozef Weidemans, Weidemans ja. onze archivaris. En uh, Henny van Gool, onze secretaris. Nog niet zo heel lang, want het valt niet mee om bestuursleden te vinden. En hmm. dat bevreemdt mij wel eens. In Hilvarenbeek ben ik conservator. Toen ben ik toegevoegd aan het bestuursadviseur. En dat kwam... moet je even uitleggen, want jij noemde net wel heel vlug... Uh... Het museum, ja, museum de Dorpsakte. ja. Even zeggen waar dat ja, museum staat de Het museum de ja bij de korenmolen van, heel van Beek. Ja. Uh, en dat bestaat dus nu 26 uh, jaar. We hebben vorig jaar het zilveren jubileum gevierd. En ja, dat is toch een museum uh, wat uh, er mag zijn, een, museum, een geregistreerd museum. Dus dan moet je A, een gezonde basis hebben, je moet een beetje fatsoenlijk beleid hebben, je moet uh, voldoende openstellingsdagen hebben, je moet uh, verantwoord omgaan. En een mooie collectie. En een mooie collectie hebben, wat te vertellen hebben. Uh, maar we zijn ook een heel gezond bedrijf, zeg ik altijd, en dat kun je in de vrijwilligersorganisaties zijn... Als je drie dingen doet in Nederland, en daarom maak ik me nooit zoveel zorgen over sponsoring en zo, want dat valt niet mee in onze club. Het valt bij de bejaardenbond ook niet mee om sponsors te vinden. Nee. Uh, en een kring die vaak naar het verleden terugkijkt, dat staat een beetje op gespannen voet met, uh, met de zakenwereld. Die eigenlijk altijd vooruit fruit te kijken. Dus de drie gouden voorwaarden om gezond te blijven zijn, je moet je specialiseren, dus je doelgroep uh, of je doelstelling een beetje scherp omschrijven. Bij ons is dat de geschiedenis niet van heel veel mechanici zoals we ooit begonnen zijn, maar de dorpsdokter, wat? had de eerste lijn in de hand, want het is tegenwoordig ook de apotheker en de tandarts. Collectie, heel de moeite waard om in de zomer een keer langs te gaan, beste luisteraar. Verder moet je dat doen met vrijwilligers, die hebben wij dertien liefst. Dus ik heb een aantal dames opgeleid als rondleidster en ik heb een aantal, vandaag waren ze aan het klussen, aan het restaureren, zorg dat dingen goed op orde blijven. En de derde is, je moet ook iedereen laten betalen die binnenkomt. Dus onze ja, uachter, dat is wel ja, dus helemaal ons, Onze achter Leonard Joosten, heb ik laatst met een aantal dierbare vrienden van hem op het museum gehad. En ik was het met verven aan het vertellen en hij is weg. En ik denk, ik heb vergeten af te rekenen. Oh. <laughs> dus ik ben Leo achterna gegaan, thuis. Nee, maar dat is een basisprincipe bij ons. Als we dat mm. niet doen, yeah. voor, zon, voor niks zit de zon op. Yeah. Dus toen Leo mij alsnog bedankte, wel, mail, zei ik... Van, ben, zeker, je, bent voor, je bent me voor, want je moet nog 8 euro afrekenen. Het is niet veel, maar als het Open Museumdag is, dan zeggen wij voor ons is het half geld. Ja. Nee, hey, hij keek zeker wel behoorlijk op zijn neus. Nee hoor, hij betaalde heel graag. Ja. Hij was toch ook gloeiend eens met mijn vuurbetoog betoog van onze drie grondregels. Hè? Ja. Specialiseer, je doet het met vrijwilligers. En vraag ook iedereen een, een entree. Bijbraard. En die entree is niet hoog hoor, dat is bij ons maar twee euro. Twee euro ik, als je binnenkomt. Oh, ik dacht acht dat je en vier, zei. En vier, ja, maar maar hij was met, met zijn vrienden. Was met goede oh, vrienden, oh, oh, oh, oh, dus was, hij moest ze uh, voor zijn vrienden betalen. Ja, ja. Maar dat doe ik in, in. Dat is misschien wel mijn hoofdhobby Mag je dat wel noemen? Want dat is toch een redelijk ferme klus. En het is een collectie die er wel mag zijn. Is, ja. We rekenen ons, als het over medische, medische geschiedenis gaat, toch zo'n beetje bij uh, de top van Nederland. Hè. We kunnen natuurlijk niet op tegen Boerhaven, dat hoeft ook niet. Ons moedermuseum, maar van de amateurmuseum staan wij er. Ik ben gisteren in Brugge geweest, Sint-Jans-Hospitaal. Ja. En die had de toestelling over 16e, uh, uh, ziek zijn in Brugge in de 16e, 17e eeuw. Uh, daar kunnen wij tegenaan. Zo. Niet oh. helemaal qua vormgeving bijvoorbeeld, hè, nee. met posters en zo. Nee. Maar wat inhoud betreft en, en wat realia betreft, voorwerpen, ja. kunnen wij daar makkelijk tegenaan. Kunnen wij tegenaan. Ja. Oh, wat leuk! Ja. Dus ik, ik vind trots. dat we beter ja. moeten, ja, je moeten over goorden praten. hè. Nee nee. nee, nee, nou, ik nou, dat was heel vaak een praten. Nou, daar ben ik onze niet echt bestuurstuk. Maar dat vroeg ik, hè? Een toegevoegd Ja, goed, je vroeg het, maar hij gaat er zo uitvoerig op in dat we niet meer naar golen terugkomen. Jawel, we komen terug bij Goorland. En daar ben ik allemaal nog niet zo ver gekomen... ...dat ik voorzitter mocht noemen. Maar, voorzitter maar is het noemen. ook niet zo... ...als je voorzitter wordt nu in Goerle... ...dat je dan ook een stap... ...voorwaarts wil zetten. Dat het is dus behouden, behouden... ...consolideren, maar aan de andere kant... Je hebt natuurlijk wel ideeën. Iets nieuws, iets. Maar ik zeg ook tegen Bernhard, want Bernhard is het toch... Na twaalf, een half jaar word je ja. daar ook denk ik een beetje moe. Ik zeg dat moet eigenlijk ook niet. Dus ik had Bernhard alles een beetje opgehuurd ook. Dat hij zijn stokje over moest mogen kunnen dragen. Met een paar hulpwerkwoorden. Maar dat lukte nog niet zo makkelijk. Maar ik vind dat je eigenlijk een goede voorzitter moet twee periodes, acht jaar blijven of zo. En dan ja. moet je weer nieuw bloed krijgen. Dus ik hoop dat bij dat straks ook gaat lukken. En dan heb je natuurlijk wel wat aparte ideeën. En echt geen revolutionaire, wereldhervormde ideeën. Maar ik heb gezegd, ik zal een andere voorzitter zijn het wereld, Omdat ik ontzettend graag schrijf. En ik ben nou bezig met de eerste auto's in Goren. Wat zei mijn vrouw vanmiddag? Wat doe je nou weer? Ik zeg, dat is zo interessant. <laughs> de, <laughs> zei, dat is zo de eerste interessant. auto's. En ik ben nu ook de eerste auto van Riel aan het opsporen. En wie had de eerste auto in horen? Uh, uh, Kronenburg de Smit. Sick, sick. Kronenburg oh, nee. de Smit. Oh, nee. Oh, nee. Ik heb dan een lijstje van de eerste, uh, ik geloof tien uh, auto-eigenaars. En ik heb ook een lijstje gevonden van... Uh, uh, ...toen men in 1921 dacht... ...als ons leger nog een keer gemobiliseerd moet worden... ...moeten we ze allemaal wel kunnen transporteren... ...kan dat met alle auto's in Goorlen? <lacht> nee, dat kon nog niet wel uit zich worden. Maar hoe kom je daaraan? aan? Hoe, ja. hoe spoor je die eerste autobezitter? op? ogen ver dan. open houden oog, en een goed netwerk hebben. Dus ik heb ook twintig jaar geleden voor <lacht> Goorlen, in ...twee eeuwen Goorlen heette toen de serie, ja. de eerste de serie. Toen zat ik in het archief te werken en toen kwam ik dat lijstje tegen van... Uh, de mobilisatie, de potentie van het ministerie van oorlog... die een brief stuurde yes, naar BMW... Ja. van mogen we nu een lijstje ontvangen van de Goerlische auto's en vrachtauto's. En ik was er wel zo slim, dat wist ik al wel, opschrijven Jan. Dus ik maakte een lijstje, dat zit in dossier 85. En uh, kon konden niks mee doen. En ik ben een half jaar geleden dat gaan zoeken... kwam daar met Norbert de Vries over te praten... onze redacteur, hoofdredacteur van uh, de Schutsboom. Dan moet je toch eens uitvogelen zitten. Dus ik ben het lijstje gaan zoeken. Ik kon het natuurlijk eerst niet vinden, maar volgend in tweede instantie wel. En blijkt dat de archiefnummer te zijn opgeheven. Dus dat is af en toe lastig hoor. Ja, dus met de archivaars en hoe kan nou een nummer opgegeven zijn? Ja. Nou, ja. In mijn ogen kan alleen maar als die archieven dan geïntegreerd zijn. Dus ja. ik heb in de lijst daarvoor gekeken in 83 en 84. En jawel, gevonden. Een kwartier stond ik weer op straat. Zo snel had ik dat lijstje gekopieerd. Want dat kan tegenwoordig allemaal makkelijk. En vroeger ja. schreef ik alles over toen ik student was. Ja. Maar nu kopieer je zoiets en neemt mee naar huis heb goede contacten. En ik weet in Tilburg iemand te zitten die een uh, boek heeft... met de eerste uh, tien jaar van het autorijdend Nederland. 1900 tot 1914 ongeveer. Ik stel al nummers in. Ik zeg, kun je van mij eens opzoeken wie de eerste in waren. Dus zo ben ik daar. Een beetje. Ja. Dus ik, ben, Leuk. ik blijf wel een... Uh, een, uh, een, een onderzoeker. Uh, ook een onderzoeker als, uh, als voorzitter. Ja. Uh, gezond, ja, dat... gezond. Dat is natuurlijk een goed woord voor, uh, voor een uh, dokter. Het moet gezond zijn. Uh, is de, de vier goorlen, is dat een uh, gezond uh, bedrijf, een gezonde onderneming? Ja, dat is een gezonde club. Ja. Een gezonde club als je kijkt naar, uh, naar prijskwaliteit, om het zo eens uit te drukken. Een moderne kreet, dan zeg je van. Uh, ik zeg wel eens, het is toch eigenlijk gek. De mensen betalen ons, bij ons iets, ik dacht iets in de orde van 17 euro, 17,5 misschien aan lidmaatschap geld. Dan krijg je daar toch een, uh, een aardig, aardig wat voorgeschoteld... Hè. Drie uh, schutsbomen... We hebben een eigen actief clublokaal, om het zo te zeggen. Een eigen museum. Dat een prachtige schuur. We hebben een stuk of uh, vijf, uh, zes lezingen per jaar, denk ik. Ik zeg, eigenlijk is het toch te grijs dat dat uh, geld zo goedkoop is en zo goedkoop blijft. Dus uh, ik denk, uh, als je wat meer vlees op bot wil hebben, dan mag je dat best met een paar euro verhogen. In heel veel weken, dacht ik, 25 euro. Dus die clubs zijn allemaal niet duur, maar uh, ze hebben een gezonde basis. Ze hebben een groot uh, ledenbestand. Bij ons is dat ook over de 200. Ik ken het exacte aantal nog ineens niet. Dat is veel hoor. Maar we hebben een groot ledenbestand. En uh, als wij een avond hebben, zoals twee weken geleden, kwam, drie weken geleden kwam Paul Papers praten over kapelletjes in Brabant. Dan zitten er 70 man in de zaal. Oh, dat is ja. heel mooi. Ja. Ja. Dat is helemaal. Ja. En uh, heb je de gemeente hard nodig? We hebben de gemeente redelijk hard nodig voor ons bezit, hè? onze bezit. Ja. Onze Smiske, het kleine gebouwtje van het kleine wevershuisje en de schuur zijn nog eigendom van de schuur. Ze hebben die schuur uit, dertig jaar geleden uit rijen hier naartoe naar ja. halen en onderdelen hier opgebouwd. Ja. Onder leiding van Kees Robbert was dat nog, hè, met een hoop enthousiasme. Maar je leest in de krant ook af wel eens dat het onderhoud ook nog wat vergt. Ja. En ja. Dat is niet altijd even makkelijk. En uh, de kogel is door de kerk, zo heb ik begrepen van het huidige bestuur, dat de gemeente die gebouwen gaat overnemen voor 1 euro en het onderhoud dan ook op ja, zijn ja. Uh, rug neemt. En ja. dan is het voor de hemelkundiging een stuk makkelijker mm -hmm. om het, uh, het areaal nog te beheren. Heb jij ook nog uh, die, die wens uh, om, om een campische boerderij ook over te, te vliegen van, van elders en uh, op, de, op, de heem, uh, op het heemerf erf op te bouwen? Dat doen we pas als de olie in de grond zit. <lacht> nee die hebben we dus niet. Nee, die, die, die, die, die, die hebben we niet. Schaliegas misschien. Ja, ja, ja misschien schaliegas. Maar waar zou je het ook moeten zetten als dat echt een boerderij is? Nou, daar is. zijn ze toch zo lang over bezig al. Dat, dat, dat zou het sluitstuk zijn. Van, ja, maar eh, ik geloof niet nee, ik geloof ik geloof in, in, in, in die kant van. Uh, van Nee. Van Heemkunde. Nee, ik denk. Wat ik misschien wel wat meer, dat heb ik heel van beek geleerd: ons wat meer druk mogen maken over behoud van het cultureel erfgoed uh, Daar moet je een beetje waakzaam over hebben. Dat kan net zo goed over het landschap gaan. Ja? verschillen in hoogteniveaus in het landschap. En dan zijn ze een bijvoorbeeld uh, voetpaden, wandelpaden, daar zijn ze de hele Beek heel keen op. Soms zelfs een stuk keen, denk ik. Hè, dat men zich alleen maar bezighoudt met dat bestuurlijke uh, speelveld. Dat vind ik ook niet. Heemkunde is natuurlijk breed, hè. Het, gaat en over, het gaat over ons heim, hè. ons eigen, onze eigen grond. Dus ja. het gaat net zo goed over, uh, over de biologie en de fauna als het landschap, als de geschiedenis. En dat vind ik onnoemelijk boeiend blijven. Nee. En ik moet zeggen, ik, uh, ik ben spreker in, in al die heemkundekringen die ik nu op. Ik ben een, een lezing aan het maken voor de kring in Balen-Nassau... ...waar de oude dokter... ...die ooit ook eens in een Goerle... 100 jaar geleden wel eens kwam... ...maar daar 150 jaar geleden geboren werd... ...in Bale-Hertog... ...en dan vragen... Een, ...dus een lezing geven in opdracht... Hè? ...dus dan vragen ze... ...kun je daar niet verhalen maken... ...met je museum als achtergrond... ...dus dat wordt uh, het medisch portret... ...van dokter Govaart ...in Bale-Hertog in Bale en Nassau... ...en... Uh, ik heb vorig jaar een lezing gemaakt over het eerste vliegmachine in Alphen. Die ga ik over twee weken... Ja, Die ga was ik over twee uh, weken in Gilsen nog een keer brengen. Want ik denk, dat, uh, in Gilsen moeten ze toch ook zijn voor vliegtuigen dat hebben. Van de dus. dat, dat van heel he? leuk. Dus die, die secretaris die kon ik er mij aan in het heenblad in Goorland... als het eerste vliegmachine van Alphen. Ik zeg, nee, dat wordt natuurlijk de titel <laughs> natuurlijk. Gilsen en het eerste vliegmachine. <laughs> <laughs> want je moet je, je, je, je luisteraars wel binnenlopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat, wanneer deed je dat ook alweer? Ik heb dat gehoord, jouw lezing. Ja, ik heb het ook gehoord als Vertelling, of, of, vertelling gedaan eh, bij de verteldagen. Maar ik heb dat is. nu een beetje uitgebot en wel met een uh, PowerPoint. Want zulke dingen zijn wel heel leuk Als je, die eerste vlieg, als ja. je de eerste vliegmachientjes ziet van Anthony ja. Fokker en zo, dan ga je ja. echt lachen. Ja. Ja. Ja. En die ga ik over 14 dagen in Gils uh, nog een keer brengen. Ja, dus ik geef ook veel uh, presentaties zo in uh, Tilburg. Kom ik elk jaar wel een keer. En vaak gaat het heel vreemd. Dus ze me bellen en zeggen ze van... God, Jan, wat heb, je liggen? Zo, wat heb je liggen? Ze vragen niet zozeer. Ik het moet daarover het over gaan. Dan even, eh, ik had het straks over die wintergas. Die deden we in de kapel van Jan Bezou om een breder publiek aan te trekken... dan in Hof van Holland normaal komt. Eh, dat blijkt eigenlijk niet te lukken. Nou heb nee, ik de volgende vraag. Als je nou een lezing zou houden... die je bij de, op het heem geeft... Hè, als je die nou eens voor een keer doet... in de kapel van Jan Bezou, <tosses> Om mensen die niet op de heem bekend zijn, bekend te maken waar je mee bezig bent. Wat, ja, ja. wat vind je van die gedachten? Ja, ja, ik kan me er best wel iets voor voorstellen. Wij, wij doen het vaak in de wildakkerij. We hebben het vroeger in de schuur gedaan... maar die is eigenlijk toch niet geschikt... Dat in de winterprogramma Ze doen is het in de, de wildakker. Ijstukken. En de wildakker is al gauw aan de kleine kant. Ja. Dus je zou kunnen denken als we nou eens een spreker van... ik zal het toch eens meenemen, ja. uh, Paul. Als, ik, als we een spreker hebben van naam... Uh, je ja. kunt dat wel een beetje voorspellen... of het dan druk gaat worden. Ja. Om dan, uh, nee, maar ook uh, hardop zeggen... Uh, in het belang ja. in een artikel... Ja. Ja. Ja. dat je, dat je ja. meer bekendheid wil geven... Ja. waardoor je een grotere zaal nu even nodig hebt... Ja. En dan pak je die kapel, kunnen in Alfa, mensen. Hè? Ja, in Alphen en Riel, de heemkundigen heet daar eigenlijk nog steeds Alphen en Riel. Hè, dus het is ja. niet echt geworden en Riel, maar we vechten ja. zo'n beetje wel op de geschiedenis van Riel. Okay. Maar in Alphen was uh, drie weken geleden een filmavond. En ik kwam binnen zoals de te, te trouw één minuut voor acht Ik gehaald. Het kan ook over acht zijn geweest. Ik ben tenslotte een echte Brabander. Het zat tot een nog toe vol in bioscoopopstelling. Maar die films waren van tevoren goed aangekondigd. Daar komen normaal 40 tot 50 mensen een alf is is nooit zo druk. 100, 110 mensen. En wat voor films waren films er Films van 1968, uh, van, Goor, van Riel eentje van 1990, dus ook allemaal niet stokoud. Nee. Maar wel de mensen hé hey, Piet van den Bak, Bakken. Hey. En de mensen zijn er hartstikke enthousiast. Maar Paul, wat jij voorstelt is dat, dat die lezing die daar in de wildakker wordt gehouden van het heem, dat je die in de kapel zou doen. En wat breed aan. En, en dan en zou jij denken, Okay. Dat, je, dat je andere mensen krijgt en vergeet niet dat Thij Thijs Kemmeren hè, die de contactraad cultuur voorzit die beschikt over een enorm mailbestand een enorm? mailbestand dat loopt in oh, de yes. honderden er zijn 70, hoeveel mensen waren lid van de heemkundige 200, 200, er, er, er komen er 70 maar je mensen. bereikt via die contactraad cultuur bereik je heel erg veel ja, ja. mensen het zou een keer een mooie promotieactiviteit kunnen zijn mijn... Ja, maar van de andere kant zeg je dat dat, dat clubje dat in Hoofd van Holland komt. Uh, en je houdt het in de, in de kapel dat, dat hetzelfde eh, clubje daar zit. Eh, twee keer is het wat groter geweest. Maar de andere keren kwamen er weinig nieuwe mensen. Die normaal gesproken wel ja. mee. Ja. Maar dat denk ik, ik denk ook dat dat ook aan de onderwerpen enzovoort ligt hoor. Want en ik moet zeggen, het, niet alleen aan het de ligt volgens mij ook overigens met veel respect naar Leo Joosten. Aan de drempel verhogende titel van ons genootschap hè? voor het publieke debat, ja, dat want, is een drempel eh, nou het zou kunnen zijn dat als je zegt het genootschap tot publiek, want hoe krijg je hoe krijg je mensen binnen die denken, daar zit een clubje in Hof van Holland, ja, ja, ja. wat moet ja. ik daar zoeken ja. Ja, heb ik goed, zeg wij ook, gaan eruit, we hebben twee uh, interessante gasten gehad, twee interessante onderwerpen Paul Overmeer, Jan van Eyck, dank voor jullie komst. Dit was Goldse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.